2006, dat is elf jaar geleden. Toen dacht ik dat ik zoveel bijbelstudie had gedaan en dat ik zoveel had geleerd dat ik wel over de eindtijd kon schrijven. Dus toen begon ik uh, ijverig te schrijven. Over die zeventigste week. en uh, Ja, dan is de verdrukking. En dan komt de antichristen En weet ik het allemaal. Maar ik liep steeds vast. Ik liep steeds vast. Dus ik was enthousiast begonnen met schrijven. Maar dat duurde maar een maandje of zo. En ik had wat opgeschreven. en Ik liep helemaal vast. Ik wist het niet meer. Nee, ja, goed. Dan moet ik het maar weer loslaten. Kort daarna... Uh, liet God me zien eigenlijk ja, als je de Torah nog niet grondig hebt gestudeerd zoals je de apostolische geschriften hebt bestudeerd dan weet je nog helemaal niet waar je het over hebt dus ik werd uitgedaagd eigenlijk om Torah te gaan studeren daar ben ik in 2010 pas goed mee begonnen voor die tijd deed ik het ook wel, maar dan las ik een beetje hapsnoep een beetje mee en zo. maar in 2010 ben ik echt begonnen om vanuit het Hebreeuws diepgaand de Torah te, le te lezen, te vertalen en te bestuderen. Een van de eerste teksten die ik ooit vertaald heb. was uh, over de 70ste week van Daniel 9. Ja, op een of andere manier heeft me dat toch altijd heel erg geïntegreerd bezig gehouden. Uh, maar goed, je kunt er 25 vertalingen van maken van die tekst. en dan, uh, ja, dan, dan weet je nog niet welke de goede is. Je moet maar eens kijken in de verschillende Bijbelvertalingen naar. Uh, Daniel 9 vers 27. Het is een ingewikkelde tekst om te vertalen. Hangt heel erg af van hoe je kijkt naar die 70ste week. En naar die tijdlijn van Daniel. En wat je erin ziet. Hoe je het vertaalt. Dat is echt heel absurd. Welke vertaling je er ook bij pakt. Je moet het maar eens doen thuis. En verschillende vertalingen opzoeken van dat vis. Dat is echt ongelooflijk. Maar in 2010 ben ik dus begonnen met Torah-studie. Het diepgaand, vanuit, echt vanuit de Torah te lezen. En dat heb ik nu zeven jaar gedaan. Uh, u kent de vruchten daarvan. Het zijn de uh, parachot die ik uh, schrijf natuurlijk wekelijks. Dat zijn daar de vruchten van. Na zeven jaar heb ik echt ervaren van dit is een periode van studie geweest. Nu is het goed. Ga die mysterieën, die raadselen maar eens uitpakken. En vorige week gaf Daniel me een zetje in de rug. door over de 69 weken te gaan spreken. En ik zat er te luisteren in mijn auto, want ik kon er niet bij zijn. Maar... En ik, ik vond het geweldig. Ik vond het zo mooi. Hij heeft zo mooi uitgelegd hoe die 69 weken. hoe die tijdlijn van Daniel. verwijst naar de eerste eeuw, naar ongeveer de jaren 30. dat je daar uitkomt. Daar kom je niet onderuit. Zelfs de Talmoet komt er niet onderuit. Maar de 70ste week is nog wel uh, wat lastiger. Daarom ga ik dat ook niet allemaal vandaag doen. Ik heb besloten om dat in drieën te doen. Vandaag uh, gaan we het over het verbond hebben van, uh, van de 70ste week van Daniel. En uh, u ziet al hier op de titelpagina, dat is het Messiaanse verbond. En dan, daarmee heb ik al een, een, een heel verschil te pakken met hoe ik daar uh, in 2006 tegenaan keek. Want toen dacht ik nog, van dat is een, het verbond van de Antichrist. Uh, hoe, hoe verschillend kan je zijn hè? Maar ik wil vandaag uitleggen waarom ik denk dat dit het Messiaanse verbond is en dat het helemaal niks met de Antichrist te maken heeft. De volgende keer gaan we dan over het spijsoffer en het slachtoffer nadenken, want die worden halverwege de 70ste week gestaakt. U kent het wel. Er staat in het Hebreeuwse Shabbat, dat is staken, stoppen, rusten. Dat is Shabbat, komt er ook van. Dus de, de, de spijtsoffer en het slachtoffer worden gestaakt halverwege de zeventigste week. En dan um, komt er een, uh, een verwoester op een vleugel van gruwelen. Om uitgegoten te worden over alles dat tot verwoesting is bestemd. Dat is ook een uh, leuke tekst, dat doen we in deel drie. Dus... Drie delen en vandaag wil ik het met jullie hebben over het Messiaanse verbond. Nou, hoe kom ik erbij dat het een Messiaans verbond is? Nou, heel eenvoudig, doordat ik de Hebreus erbij gepakt heb en gezien van, hé, hey, hier zit een chiasme in de tekst. Daniels tijdlijn, dat is Daniel 9, vers 24 tot 27, heeft een chiasme. Hoe simpel kan het wezen? En dit is het chiasme. 70 weken, ik heb het even samengevat, maar u kunt het meelezen in uw bijbeltje. 70 weken zijn er bepaald over uw volk Israël, over de heilige stad, over de tempel. Om overtredingen te beëindigen en ongerechtigheid te verzoenen. Vers 24a. Nou, Overtreding, beëindigen, ongerechtigheid, verzoenen. Dat staat dus tegenover die verwoester die wordt aangesteld voor verwoesting. In vers 27b. Dan het tweede thema dat naar voren komt, is de gerechtigheid die voor alle tijden wordt gevestigd gebracht om iets allerheiligst te zalven. Nou, dat staat tegenover. Het verbond dat zal zegenvieren. Zegenvieren, dat is in het Hebreeuws, gabar. Dat staat hier, gabar. Daar komen we zo nog op terug. Een verbond zal zegen vieren. En de spijsoffers en shalomoffers worden gestaakt. Er staat dus tegenover vers 24b. Gerechtigheid voor alle tijden. Om iets allerheiligs te zalven. Dan vers 25. Het herstel van Juda voor de komst van de Messias. En daartegenover staat. De opkomst van de Romeinse vorst om het herstelde Juda te gronden te richten. Vers 26b. En in het midden van het chiasme. ...wordt de Messias uitgeroeid. Bizar, hè? Dat is de kern van het gejasme van Daniel. En heel eenvoudig door dit eventjes zo... ...zo in, in het gejasme te zien... ...wat er gewoon in zit... ...zie je ineens dat het uitroeien van de Messias... ...de kern is van deze profetie, deze hele profetie. Dat is de kern van deze profetie van Daniel. Van Daniels tijdlijn. En al die onderwerpen hebben daar ook mee te maken... Ik heb het 27e vers vertaald. Dit is een andere vertaling dan die ik in 2007 maakte. Want ja, als je heel de Torah hebt bestudeerd en... ...dus dit vanuit de Torah en de profeten bekijkt... ...dan wordt het een heel ander verhaal. En dit heb ik ervan gemaakt. Als u wat opvalt, als u wat ziet, als u in uw eigen vertaling... ...even meeleest in Daniel 9, vers 27. Als u wat ziet, als u wat opvalt, als u denkt van ja, dat klopt niet... Zeg het maar even. Dan lees we hem samen op. Of ik zal, hem, ik zal hem oplezen. En hij zal een verbond laten zegenvieren. Voor velen. In die ene week. De zeventigste week. En in het midden van die week zal hij de slachtoffers en de spijsoffers staken. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester tot het einde toe, zoals is besloten, zal de verwoester worden uitgegoten over alles dat tot verwoesting is bestemd. Zijn er zijn daar opmerkingen over. Als u dat in uw eigen vertaling meeleest, als u denkt van ja, maar dit klopt niet, of waarom is dat dit er? Of... Ja, en zwaar maken, zwaar maken. Hij zal het verbond voor velen zwaar maken. één week lang. En, da en daarin zit al eigenlijk een agenda. van: Dit gaat over de antichrist. Die een verbond zal sluiten met Israël. Om, he, om het zwaar te maken. En, en om daar dan, en er wordt dan heel openbaringen opgeplakt. En wordt helemaal uitgelegd vanuit, deze, vanuit dat idee. Dat dit door de antichrist wordt gevestigd. En een week lang aan verdrukkingen. En aan toestanden. Zware toestanden. Dat zal allemaal in die 70ste jaarweek gebeuren, tot stand komen. Die agenda, die zit vaak bij vertalers. Maar als je die agenda niet hebt, dan kun je ook tot iets heel anders komen. Wel bijzonder. Ik lees dit helemaal vanuit het Hebreeuwse chiasme wat erin zit. En dan zie ik, het verbond zal zegen vieren om gerechtigheid voor alle tijden te brengen. Dat doet de antichrist toch niet? en om iets allerheiligste zalven en de dood van de Messias is middelpunt en de dood van de Messias is middelpunt dus dat staat allemaal in verhouding met elkaar en waarom passen we dat dan toe op de antichrist hoe zwart wit kan het wezen of je vertaalt het helemaal in, het, in de setting van de antichrist of, of helemaal als een werk van de Messias bizar hè en dat is gewoon één bijbeltekst en je kunt al aanvoelen, als, je dit soort dingen, als, ik, als ik deze vertaling zou voorlezen in een, in, een, in, een, in een, ik noem maar wat, bij het zoeklicht bijvoorbeeld. Dan, nou, dan krijg ik discussie hoor. Dan krijg ik flinke discussies. Ik denk dat we dit, dit Hebraeus recht moeten doen. En dat, dat dit dus alles te maken heeft met dat. En dat... Het, be het beëindigen van de overtreding en ongerechtigheid verzoenen ook weer alles te maken heeft met dat. Maar daar komen we in deel drie pas op. Hè? Want we hebben het nu over dat verbond. Het verbond zal zegen vieren. Spijsoffers en shalomoffers worden gestaakt. Gerechtigheid voor alle tijden. Om iets allerheiligst te zalven. Ik zal het even uit de tekst zelf lezen. Om ongerechtigheid te verzoenen. Om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om visioen en profeet te verzegelen. En om, dat is 24b. En om de heiligheid van heiligheden, Kodesh Kadashim, te zalven. Dat is dus het doel van het verbond. Ik heb het uh, hier even... Opgesteld. Er is dus een, een, een verbond. Een Messiaans verbond zal worden opgesteld. P profiteert Daniel hier. In Daniel 9. En, een, een verbond dat zal zegenvieren. Een zegenvierend verbond. Want voor alle tijden zal het gerechtigheid brengen. Dus voor Adam. Voor Mozes. Abraham. Eh, de profeten. Voor, voor de discipelen. Voor, eh, voor ons. In het Messiaanse Rijk. Voor alle tijden. Olamim. Staten. Gerechtigheid brengen voor alle tijden in overeenstemming met profeten en visioenen. Profeten en visioenen hebben hier dus op uitgezien en zullen hierdoor verzegeld worden door dit zegevierende verbond. Om het heiligste van het heilige te zalven. Daar heb ik even een tekst uit Openbaring bij gezocht of bij uh, genoemd. Want ik denk dat daarin uh, bij de 24 oudsten wordt gesproken over het. Kodesh, Kadashim. Het allerheiligste van het heilige. Want je hebt natuurlijk heel het volk, Israël is het heilige volk van God. Hè? Maar niet heel Israël behoort tot het allerheiligste van het volk van God. Dus er zijn priesters die, tot het, die zijn afgezonderd om het allerheiligste te zijn. Dat weten we wel. hè? En uh, ja, daar zijn er in, in openbaring wordt gesproken over... Uh, 24 oudsten rondom de troon. Ja, wat kan dat anders zijn dan de 24 priesterklassen van Israël? De 24 oudste, 24 priesterklassen van Israël. Als je dat vanuit de Torah en de profeten verstaat, gaat dat uh, daarover. En uh, die 24 oudsten die zeggen iets bijzonders in uh, openbaring 5 vers 10. In vers 6 staat, te midden van de troonde van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En als hij de boekrol genomen heeft, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol hun werk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Priesters waren vertegenwoordigers van het volk. Bij God. En zij zongen een nieuw lied en zeiden... U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht. Met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Dat zijn die 24 ouderlingen. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Er is een verbond nodig om een zegevierend verbond. Daar spreekt Daniel over. Een verbond om gerechtigheid te brengen voor alle tijden. En zoals we net lazen, om ongerechtigheid te verzoenen. Hier wordt over verzoening gesproken. En ik geloof dat dit een verbond is dat de verzoening regelt. Dit Messiaanse verbond regelt de verzoening. En waarom was dat nodig? Nou, omdat de verzoening nog niet voldoende was geregeld en dat zal ik, daar gaan we nu heen uh, de eerste manier van verzoening we gaan nu naar de Torah dus u kunt uh, met me meegaan naar Leviticus over de verzoening gaan we lezen in Leviticus 6 vers 24 daar wordt over verzoening gesproken, niet letterlijk maar als we Leviticus 10 erbij nemen dan dan wordt er wel letterlijk over verzoening gesproken. Leviticus 6, vers 24 tot en met vers 30. De wet voor het zontoffer. En Yahweh sprak tot Mozes. Ik lees uit de herziene statenvertaling: Spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg: Dit is de wet voor het zontoffer, gat de at. Op de plaats waar het brandoffer, het ola, geslacht wordt. Zal het zondoffer voor het aangezicht van Jahwe geslacht worden. Het is allerheiligst. De priester die het als zondoffer offert. Moet het ook eten. Maar waarom is het allerheiligst? Nou het zondoffer daar worden de zonden opgelegd. Door handoplegging. Van de, de offeraar. Dat kan ook de priester zijn. Als de priester een zonde gedaan heeft. Dan heeft hij zijn zonde op het offerdier gelegd. En dan is dus de zonde. Overgeplaatst. Op het dier. En daardoor is het dier allerheiligst geworden. Want die zonde zit erop. Dus heilig in de negatieve zin. Dus. De priester die het als zondoffer offert. Moet het ook eten. Op de heilige plaats moet het gegeten worden. In de voorhof van de tent van ontmoeting. Want uh, in het heilige was wel een plaats gereed gemaakt om te eten. Voor de priesters. Maar daar mochten ze niet komen. Want omdat ze dan de onreinheid mee zouden brengen en dat zouden verontreinigen. Iedere die het vlees van dit zondoffer aanraakt, wordt er door geheiligd. Want die ongerechtigheid zit op het zondoffer. Het zit eraan, het zit erop, het zit in het vlees. Dan word je dus afgezonderd. Geheiligd moet je hier dus lezen als afgezonderd. Nou, word je onrein van... Want als een deel van het bloed ervan op de kleding spat, moet u datgene waarop hij het gespat heeft, op een heilige plaats wassen. En grondig wassen. Want een aardepot waarin het gekookt is, waarin het vlees gekookt wordt, moet stuk gebroken worden. Dat is niet meer te reinigen. Maar als het in een koperen pot gekookt is, dan pak je een schuurpapiertje en dan schuur je het helemaal kaal. En dan spoel je het met water af. Zodat er niets van die besmetting meer aan is. Ja, want de ongerechtigheid, die zonden liggen op dat offerdier. Al wie mannelijk is onder de priesters mag het eten. Het is allerheiligst. Maar men mag geen zondoffer eten waarvan een deel van het bloed in de tent van ontmoeting gebracht wordt. Om in het heiligdom verzoening te doen. Waarom niet? Nou, Omdat de, offerdieren, de zondoffers uh, die voor, voor de priester golden... of voor de hele gemeenschap van Israël... als de priester dus deel had aan de zonde... dan mocht hij het niet eten. Dan moest het vlees buiten de lege plaats gebracht worden... om daar verbrand te worden. Want dan kon de priester er geen verzoening voor doen. Want door het te eten... door het een te worden met dit vlees... waar al die zonde en al die ongerechtigheid op zit... Daardoor werd hij één in plaats van degene die dus die zonde op het offer heeft gebracht. Dus daardoor neemt de, de, de priester neemt die zonde eigenlijk op zich door het zondoffer te eten. Volgt u. Dat is de eerste manier van verzoening die Yahweh heeft geopenbaard in de Torah. Maar waarom kon de priester dit doen? Nou, de priester, dat kun je in Exodus 29 lezen, dat gaan we nu niet doen. De priester was ingewijd als een volmaakte, door een stier en twee rammen. Ik, uh, ik, uh, u mag het thuis nalezen en u kunt het allemaal nalezen in Exodus 29. Hij moest eerst een stier brengen als een zondoffer voor zichzelf. Dus dit zondoffer, wat overigens het allereerste zondoffer is wat in de Torah gebracht wordt, is deze stier. Die gebruikt wordt als zondoffer voor de priesters, voor de inwijding. Die van werd het bloed dus in het heiligdom gebracht en het vlees buiten de lege plaats verbrand. Dat is het allereerste zondoffer dat gebracht wordt, voor de wijding van de priesters. En dan komen er twee rammen. Eén ervan wordt als een ola, als een brandoffer geofferd, als een opheffingsgave. En de ander als een wijdingsoffer. En waar dient het weidingsoffer voor? Het weidingsoffer is eigenlijk precies het tegenovergestelde als een zondoffer. Waar het zondoffer, zeg maar de zonde en de ongerechtigheid droeg, was het weidingsoffer droeg de volmaaktheid, symboliseerde de volmaaktheid. Dus de priester die dus zijn ongerechtigheid en al zijn zonde op die stier had gelegd, werd verzoend in het heiligdom. En het werd buiten de leegplaats verbrand. Had nu een ola gebracht. Een opheffingsgave. Waarmee hij eigenlijk aangaf. Ik leg mijn leven in uw hand. Volledig. Dood en leven. Alles. En vervolgens. Brengt hij die tweede ram als een wijdingsoffer. En hij moest dat vlees eten. Hij werd dus één met de volmaaktheid. De reinheid. De gerechtigheid. Van Jare. En daardoor. Kon hij dus dit doen? Dat, dat, dat zondoffer eten? Die ongerechtigheid van Israël dragen? Wacht even, dit was toch symbolisch bedoeld? Ja, dat was symbolisch bedoeld, ja. Dat was een onderwijzing. Dus er, u voelt er aan, de priester kan wel dit ritueel volbrengen, maar hij kan daar niet echt rechtvaardig door worden, door van die. Weidingsram te eten natuurlijk. Maar Jawe laat dit helemaal zo gebeuren. En in de eerste week van het tweede jaar van de uitocht worden de priesters ingewijd. Aaron en zijn zonen. Ze brengen dus die stier als zontoffer En uh, ze brengen nog acht stieren als zontoffers Voor het altaar. En laten nog één voor henzelf. Dat lezen we allemaal in Leviticus 9. Gaan we even naar uh, Leviticus 9 toe. Uh, die de priesterwijding vindt plaats. Een week lang kamperen Aaron en zijn zonen in de ingang van de tabernakel. Ze hebben dus een aantal zondoffers gebracht. Waarvan de eerste dus deze was. Hè. Ze hebben die rammen gebracht. En een week lang hebben ze elke dag opnieuw een stier geofferd om het altaar te reinigen. En na die week verschijnt Yahweh. Na die week brengen ze dus het offer in gereedheid uh, dat Yahweh verschijnt in de tabernakel en in die tent gaat wonen. Dan verschijnt Yahweh aan het volk. We zien in 9 vers, uh, vers 23 zien we dat. En de heerlijkheid van Yahweh verscheen aan het volk. En vuur ging uit van het aangezicht van Yahweh en verteerde het brandoffer en de vet deed op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichte zij en wierp ze zich met het gezicht ter aarde. Maar tegelijkertijd gebeurt er iets heel anders in de voorhof van die tent. Want daar waren die priesters die een week lang hadden gekampeerd voor hun inwijding. En uh, die, waren, ja, die waren zo vol vreugde, zo vol heerlijkheid, zo vol glorie voor God. Ze mochten nu hun werk gaan beginnen als priester. Ze konden nu het reukwerk gaan offeren in het heiligdom. Dus ze hadden daar een week lang gezeten voor hun wijding. Ze hadden al die offers gebracht. Die stieren, die rammen. En dan, nadat van een viehoe, die zijn zo enthousiast als ze dit zien gebeuren. Ze pakken van het vuur, van hun kampvuur, waar ze dus gekampeerd hadden die week. En ze nemen de schalen die ze gekregen hadden van Mozes voor het reukwerk. Ze doen een reukwerk op. En in hun enthousiasme en vurigheid voor God gaan ze naar binnen om het reukwerk te brengen. Ze hebben in de reinheid van hun hart gehandeld. Daarom geloof ik dat zij rechtstreeks in de armen van Yahweh zijn terechtgekomen. Ze hadden per ongeluk van het verkeerde vuur genomen. Waardoor ze niet de volmaaktheid leefden die ze moesten leven doordat ze dus van het weidingsoffer hadden gegeten. Vervolgens openbaart God zijn eerste openbaring aan Aharon en zijn zonen in de 10 vers 8 staat en Jabez sprak tot de Aaron dat is nog nooit eerder gebeurd in de Torah dat God rechtstreeks tot de Aaron spreekt maar nu zijn de priesters ingewijd Aaron en zijn twee overgebleven zonen en hij geeft hen openbaring over hun taak vers 10 zal wel om, om te kunnen onderscheiden tussen het heilige en het onheilige tussen het onreine en het reine maar dit is al een situatie die om onderscheiding vraagt die ongelooflijk is. Hoe dan ook, ze bereiden het offer. Neem het graanoffer, vers 12, van de vuuroffers van Yahweh. Eet het ongezuurd bij het altaar, want het is allerheiligst, het minga. Jullie moeten het eten op een heilige plaats, vers 13, omdat het aan jou toegewezen deel van de vuuroffers van Yahweh is. En ook... Het aan je zonen toegewezen deel, want zo is het geboden. Verder moet je het borststuk van het beweegoffer en de achterbouw van het hefoffer op een reine plaats eten. Dat waren slachtoffers. Sebach, Shilamim, Shalomoffers. Alle slachtoffers waarover in de Torah gesproken wordt zijn Shalomoffers, zijn Dankoffers of Gelofteoffers. Valt allemaal onder diezelfde categorie. Want ze zijn uit het Dankoffers van Israël gegeven als het aan jou en je zoon toegewezen is. Deel. De priesters die dus net ingewijd zijn, krijgen onderwijzingen van Yahweh en de maaltijd wordt bereid. Want in Leviticus 9 was een, hele, een heel offerritueel uh, voorbereid. En de priesters moesten dit nu gaan eten, want ze waren nu ingewijd. Nu konden ze hun taak vervullen. Ze moesten het mincha eten en het shalomoffer. Vers 16. Toen zocht Mozes zorgvuldig naar de bok van het zondoffer. Dat was nogal cruciaal, want dit was het zondoffer dat verzoening zou brengen voor heel Israël. Om de aanwezigheid van Yahweh mogelijk te maken. Maar zie, het zondoffer was verbrand. Daarom werd Mozes erg kwaad op Elias en Itamar, de overgebleven zonen van Aaron, En zei, waarom hebben jullie dat zondoffer niet gegeten op de heilige plaats? Ze hadden net toch gezien in Leviticus 6... Hoe dat zat, de priesters moesten dat eten, zodat Israël rein zou worden, zodat zij plaatsvervangen de ongerechtigheid van Israël zouden dragen. Want het is allerheiligst. En hij heeft jullie dat gegeven, omdat jullie de ongerechtigheid van de gemeenschap zouden dragen. Om daarover verzoening te doen voor het aangezicht van jaren. Zie, het bloed ervan is niet binnen in het heiligdom gebracht. Dit gaat niet over een zonde waar jullie deel aan hebben. Want jullie zijn gewijd tot priesters. Jullie hebben het vlees van die weidingsram gegeten. Jullie hadden het zontoffer beslist in het heiligdom moeten eten zoals ik geboden heb. Toen sprak Aharon tot Mozes. Zie, vandaag hebben zij hun zontoffer en hun brandoffer voor het aangezicht van Jabba aangeboden. En zijn mij deze dingen overkomen. Als ik vandaag het zontoffer had gegeten, zou dat goed geweest zijn in de ogen van Yahweh? Toen Mozes dit hoorde, was het goed in zijn ogen. Yahweh aanvaardt. Aanvaardt dit. Yahweh aanvaardt hier dat de priesters een gebod weigeren uit te voeren. De priesters, die zijn net ingewijd, die weigeren een gebod uit te voeren. Ziet u dat? Heb je dat wel eens gelezen in de Torah? En ja, we ervaart het. Daar moet wel een hele goede reden voor zijn. Alle uitleggers leggen dit eigenlijk uit als, als rouw. Alsof, alsof dit toegestaan werd om rouw te bedrijven. Maar weten dat het helemaal niet kan, want ze eten wel het mincha, het spijsoffer en notabene het shalomoffer, het dankoffer. Als ze wilde rouwen, had dan tenminste het vlees van die zondoffer gegeten, want dan was Israël verzoend geweest. En laat dat shalomoffer dan staan, omdat je rouwt. Hier is iets anders aan de hand. Aaron en zijn twee overgebleven zonen beseften dat die ram van het wijdingsoffer hen helemaal geen volmaaktheid had gebracht. Dat was ook nooit de bedoeling geweest. Het was alleen een onderwijs daarover. En Zij moesten Israël onderwijzen wat het is om in volmaaktheid te leven. In reinheid met God. Volledig. In rechtvaardigheid. En nader van de Vihu hadden zo licht gefaald daarin. En Aaron en... Zijn overgebleven zonen beseften dat. En ze zeiden, wij kunnen niet de zonde dragen van Israël. Want wij zijn zelf ook zondig. Wij zijn zelf ook schuldig. Wij kunnen dat niet. We moeten dus deze eerste manier van verzoening, die Yahweh geregeld heeft, afwijzen. Zij konden niet deze manier van verzoening volbrengen. Ze konden niet één worden met de zonde van Israël om dat plaatsvervangen te leiden. Dat hadden ze gezien. Nader van de vier uur waren gestorven. Ze waren niet rein. Ze waren niet rechtvaardig. Volmaakt. Het was in. Priesters weigeren om het zondoffer te eten. En ze eten wel het mincha, Het mincha en het slachtoffer. Dat zijn diezelfde offers. Noteert u dat even voor de volgende keer. Mincha en slachtoffer. Dat zijn dezelfde offers die in Daniel 9 worden gestaakt. Daniel 9 vers 27. Ja? Dat zijn de offers die hier gegeten worden. Door Aaron en zijn overgebleven zonen. En die worden gestaakt. Daar komen we de volgende keer op terug. Maar omdat de eerste verzoening die God had ingesteld, die God had geregeld, dus afgewezen is door de priesters en God dat ook gehonoreerd had... kwam God met een tweede... vorm van verzoening. Een tweede regeling. En dat is wat we kennen als de grote verzoendag. In Leviticus 16, vers 1 tot 16. En dan komen daar twee bokken in het ritueel naar voren. Die de plaats innemen van dit zondoffer... wat dus door de priesters geweigerd was... om gegeten te worden. In Leviticus 16 is dat... Dat is het hart van de Torah. Verzoening is nogal belangrijk voor God. Dat hij dit in het hart van de Torah laat zetten. In het hart van de Torah. Heel het boek Leviticus is één groot chiasme. Je hebt het in de parasha misschien wel gezien. Want ik heb het in de parasha ergens helemaal uitge, uitgespit. Dat is één groot chiasme. En in het hart van het chiasme staat het ritueel van grote verzoendag. Yom Kippur. Het ritueel met de twee Bokken. die nemen de plaats in van het zondoffer die twee bokken ik ga er even kort doorheen u kunt het thuis allemaal nalezen ze representeren twee soorten offers die we in de in de Torah tegenkomen dat zijn de voorgeschreven offers dat zijn al die offers in de vidikus 1 tot en met 6 en verbondsoffers er zijn namelijk ook offers die gebracht worden die niet zozeer zijn voorgeschreven voor een zonde... voor een brandoffer of voor een dankoffer... maar uh, die uh, ook niet in de tempel gebracht werden... of in het heiligdom, maar buiten de leegplaats. plaats. En die gingen eigenlijk altijd over een speciale regeling... waarbij uh, uh, die gesteld werd om, ja, om in verbond met God te kunnen leven. Je ziet dat in Genesis 15 bijvoorbeeld... Ik heb ze allemaal op een rijtje gezet, alle verbondsoffers in de Torah. Genesis 15 worden die dieren doormidden gesneden door Abraham. Buiten de lege plaats, want hij werd uit de tent geleid. Buiten de lege plaats. Het Pesachlam en Exodus 12, waar we over lezen, was ook een offer om een nieuwe regeling te treffen naar omstandigheden. Een uniek offer wat later ook werd voorgeschreven voor de voor de Pesach, maar wat ook dus buiten de uh, tabernakel buiten de, de, de tempel gebracht kon worden, hoewel er ook binnen de tempel heen gebracht werd. Ik zou dus 24 worden 12 stieren geofferd. buiten de lege plaats. De rode vaas in nummer 19 wordt ook buiten de lege plaats geofferd. Het gaat ook om een heel speciale regeling, een unieke regeling. En Azazel. De weggaande bok, die wordt naar buiten de lege plaats geleid, om daar in het veld te worden losgelaten. Er is geen verder voorschrift voor dit offer van Azazel. Niet meer dan buiten het legerplaats te worden losgelaten. Het andere offer, de andere bok, die wordt volgens voorschrift bereid en op het altaar gebracht en het bloed wordt in het heiligdom gebracht omdat, we hadden gezien, ook priesters waren onvolmaakt. Alle ongerechtigheid van Israël, er waren alle priesters maakten er ook altijd deel van uit. Dus ze konden niet het vlees eten. Dat, dat was afgewezen. Dus die twee bokken gaan... Dus de een is een voorgeschreven offer en de ander een verbondsoffer. Nou en dan... Daniel 9... Kijk, dit is, dit, is, dit is dus de regeling van verzoening 2. Maar u voelt al aan. Dit, dit is niet de definitieve verzoening. Dat kan niet. Dit kan alleen, alleen maar onderwijzen over een definitieve verzoening. Er moet nog een antwoord komen. Want de eerste vorm van verzoening was afgewezen, en de tweede vorm was gebracht. Om de, omdat de eerste dus gestaakt was, werd de, de, de, de grote verzoendag ingesteld. om elk jaar, jaar in, jaar uit. Voor een jaar. Ja, dan maar een regeling te treffen. Zonder dat er werkelijk verzoening werd gedaan. Want hier worden geen zondebokken gegeten. Of wel soms. Als u het kunt vinden, dan. Uh, dan. Uh, dan hoor ik het graag van u. Maar lees het maar eens na Leviticus 16. Er wordt nergens van het zondeoffer gegeten. En daarom was het ook niet. voldoende voor de verzoening. Er moest nog een antwoord komen. Dus. komt Daniel. met een openbaring over die. Derde regeling. En dat is dat de Messias wordt uitgeroeid om een zegevierend verbond te vestigen. Daniel 9. De Messias wordt uitgeroeid om een zegevierend verbond te vestigen. Een verbond van verzoening. Die tweede bok, die Azazel, die weggestuurd werd. Kijk maar, Yeshua werd buiten de lege plaats Geofferd. En Israël heeft hem alleen maar losgelaten bij de heidenen. De Romeinen, lossen jullie dat klusje op? Wij leveren hem over. Zoals de aasjecel werd overgegeven aan de wildernis in het veld. Zo werd Yeshua overgegeven aan de Romeinen. We gaan het nog een keer lezen. Om gerechtigheid voor alle tijden te brengen. Om iets allerheiligst te zalven. En profeten en visioenen te verzegelen. Dat is de bedoeling. Van het verbond. Dat, dat zal zegen vieren. Messiaanse verbond voor verzoening. Maar. Als Yeshua terugkomt. Zal het weer veranderen. Jij kwam met die tekst uit de Zegia. Wel. Saddukite In Ezechiël 44. Je kunt het zo nalezen. Die worden gesalfd. Als enige van alle priesters. Laten we het even opzoeken. Dit is belangrijk. Dit is verzoening 4. Dat is dus nog een fase die nog niet vervuld is. Ezekiel 44... Dan worden eerst de zonen van Sadok als dienaren voor de nieuwe tempel. Er worden eerst levieten ingesteld. Als de derde tempel is ge uh, gekomen, dan worden de levieten ingewijd. Maar er is een beetje een probleem met al die levieten. Want de levieten, vers 10, 44 vers 10, die ze ver van mij hebben gehouden toen Israël afdwaalde. Die van achter mij afgedwaald zijn, hun stinkgoed achterna. Moeten wel hun ongerechtigheid dragen. Toch moeten zij in mijn heiligdom dienst doen en de ambten bij de poorten van het huis vervullen. En ook dienst doen in het huis. Ze moeten zelf het brand over hun slachten voor het volk slachten en ze moeten zelf voor hen de beschikking staan om hen te dienen. Maar ze mogen niet tot mij naderen, vers 13, om mij als priester te dienen en dicht bij al mijn geheiligde dingen te kunnen komen. Ze moeten hun smaad dragen en hun gruweldaden die ze gedaan hebben. Ik zal hen, de Levieten, dus aanstellen tot mannen die hun taak ten behoeve van het huis vervullen, voor heel de diensten van en voor alles wat er gedaan wordt. Er worden dus Levieten aangesteld, maar die hebben een bepaalde grens. Ze behoren wel tot het heilige volk van God, maar zij behoren niet tot het allerheiligste deel van het volk van God. En dat komt in vers 15. De, de Levitische priesters. De zonen van Zadok, die hun taak te behoeven van mijn heiligdom vervuld hebben, toen Israël van mij afdwaalde, die mogen in mijn nabijheid komen om mij te dienen. Zij mogen voor mijn aangezicht staan om, mij, om aan mij vet en bloed aan te bieden, spreekt Yahweh. Zij mogen mijn heiligdom binnenkomen en zij mogen in de nabijheid van mijn tafel komen om mij te dienen en zij zullen hun taak te behoeven van mij vervullen. Zij zullen in het heiligdom de priestermaaltijden eten. In het heilige. En dan staat er een hoop dat we wel kennen, ook uit de Torah, over de inwijding en over dat de priester geen wijn mag drinken. Um, zij moeten mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig. We hebben het net ook in Leviticus 10 gelezen. Bij een rechtszaak moeten zij optreden om recht te doen. Dit zal, vers 28, dit zal voor hen tot erfelijk bezit zijn. Ik ben een erfelijk bezit. Daarom mag u hen in Israël geen bezit geven. Ik ben een erfelijk bezit. Het graanoffer, het zondoffer en het schuldoffer, dat mogen zij eten. Alles waarop de band rust in Israël, wat dus afgezonderd is vanwege de ongerechtigheid, is voor hen bestemd. Zij mogen dus eten van het zontoffer en... en Opnieuw wordt er een regeling getroffen als je zo terugkomt voor verzoening. Dat is bijzonder. Als er dat eeuwige verbond is, waar is dat dan nog voor nodig? Nou, omdat het eeuwige verbond voor de salving dient, om het allerheiligste te salven. Wat is die salving dan? Die salving. Dat is de opstanding. Yeshua is opgestaan uit de dood. Met de vermaaktheid werd hij bekleed en gezalfd. En straks als, die, de, de, als, de, als de eerste opstanding plaatsvindt, dan zegt het boek openbaring, zalig is hij die aan de eerste opstanding deelneemt. Ik geloof dat alleen die sadokieten, die priesters die zullen regeren met hem, als koning en priesters, met hem zullen opstaan. Zij die het waardig zijn. Die bij die eerste opstanding. Niet die hele grote scharen. Maar alleen die eerste opstanding. Uh, om, omdat het allerheiligste, allereerst gezorgd moet worden. En dan zullen, die, die anderen zullen ook opstaan. Maar niet bij de eerste opstanding. Zij komen vanzelf in het, in het Messiaanse Rijk aan de beurt. Ik denk dat dat die 144.000 zijn, ja, ja, ja. Yeshua nam het eerste weg, in Hebreeën 9 staat dat. We gaan een stukje nog uit Hebreeën 9 en 10 lezen, want alles wat ik gezegd heb staat daar ook. Hebreeën 9, vers 26b. Maar nu is hij bij de volleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard, dat is Yeshua de Messias, om de zonde teniet te doen. Herkent u dit doel uit Daniel 9? Zonder ongerechtigheid verzoend worden. Zonder worden teniet niet gedaan. Door zijn offer. Door het uitroeien van de Messias. Dit is precies heel negen, Precies. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan een mens dan sterven? Hoe kan een, zond, een, een mensenoffer aanvaard worden door God? Nou, dat, dat staat in het volgende vers. Zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven... Alle mensen moeten sterven. Alle mensen zijn een, een mensenoffer. God heeft alle mensen het oordeel van de dood gegeven. Alle mensen, zonder uitzondering. Zijn we allemaal mensenoffers. Dat moet ook, omdat we dan weer terug kunnen keren in de tuin van Ede. Daarom worden alleen eerst de Allerheiligsten opgewekt... Bij de eerste opstanding. Want zij, zij, zij zijn in staat om te onderscheiden. Een heilig tussen heilig en onheilig, rein en onrein. Zij kunnen dat. Zij zijn gepokt en gemazeld in het Torah. Zij doorgronden de Torah. Ze zij zijn er één mee geworden. Zij kunnen de wereld onderwijzen in het Messiaanse Koninkrijk. Alle volken kunnen zij onderwijzen. Maar als al die levieten die dat nog niet snappen, die niet zover zijn, die dus als leviet worden ingesteld... Als die allemaal tegelijk zouden opstaan, dan had je een hoop verwarring. Want dan komen die allemaal met hun eigen overtuigingen en hun eigen ideeën daarvan. En dan heb je een hoop verwarring. Daarom denk ik dat zij pas later opgewekt worden in het proces. En degene die de Siachus gestorven zijn? Dat zijn die koningen en priesters. Dat zijn die. die, met dat, hem heersen, die duizend jaar. Amen, dat zijn die Allerheiligste. Hm. Ja, die Saddukieten. Die 144.000. Maar niet iedereen is. ...in hem gestorven op die manier. Je hebt een onderscheid, je blijft een onderscheid houden. Je kunt niet zeggen dat als we Jezus aannemen... ...dat we dan in één keer tot die priesters en die koningen zullen behoren. Nee, je staat dan nog maar aan het begin van de woestijnreis. En je hebt dan nog heel wat te onderwijzen. En er zijn er maar weinig die aan het einde van die woestijnreis komen. En dus werkelijk de Torah en hem doorgronden... Vers 28. Zo zal ook Christus die eenmaal geofferd is om de zonden van velen. Voor wie was dat verbond ook alweer? Dat zegevierende verbond voor velen. Daniel 9. Om die zonden weg te dragen. Zoals aasverzel waarop de ongerechtigheden van Israël gelegd werden. Die al de zonden van Israël wegdroeg in de wildernis. Vers 10 vers 2 want zij die de dienst verrichten van de verzoening ik, ik heb hem even iets aangepast de tekst hoor, want dan, uh, zij mogen zich in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde wanneer zij eens en voor altijd gereinigd zijn die priesters, dat is de bedoeling dat zij zich niet bewust zijn van enige zonde, zij moeten volmaakt zijn, rein daarom eten ze dat wijdingsoffer. maar dat wijdingsoffer. Dat was een beeld van Yeshua natuurlijk. De reinheid, de heiligheid van Yeshua. Als we daar deel van krijgen, dan worden we werkelijk rein en heilig en volmaakt. Maar niet in dit lichaam, maar pas in het opstandingslichaam. Daarom moeten we gezalfd worden met die opstanding. Maar dan is er een priestergeslacht in deze wereld, dat opnieuw de verzoening kan volbrengen. Zoals God als eerste had geopenbaard. Voor de volkeren. Vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. Slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild. Daar heb je die twee weer. Hè? Slachtoffer en graanoffer. Die dus wel werden gegeten door Aaron en zijn zonen. Maar die in Daniel worden gestaakt. Vers 9. Daarom sprak hij. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Dat is wat Yeshua zei. De Messias. Ik kom om te doen... Wat u wil, wat u hebt geopenbaard ook aan Daniel, om uitgeroeid te worden. Hij neemt het eerste weg om het tweede, ja dan staat er hier, daarvoor in de plaats te zetten. Als je het woord opzoekt in het Grieks, dan betekent oprichten. Hij neemt het eerste weg om het tweede op te richten. Hij neemt het eerste, er wordt nu dus het, het grote verzoendagritueel mee bedoeld. Dat we nu de tweede vorm van verzoening hebben genoemd. Dat neemt we weg. Het, het, uh, het ritueel met de twee bokken. Om het derde. De, uh, het op te richten. Het verbond van verzoening. Het Messiaanse verbond. Yeshua nam het eerste. Het ritueel met de twee bokken weg. Om het tweede op te richten. Het Messiaanse verbond voor verzoening. Dus het ritueel met de twee bokken. Hoeven we niet meer te volbrengen. Hoeft niet meer. Nergens meer van nodig. Halleluja. Hij heeft het verzoend. Zijn lijden is aanvaard door God. Zijn sterven is aanvaard door God. En dat hadden ook gezien in de Talmoed. Sorry? Vorige week in de Talmoed. Ook gezien in de Talmoed, ja. Al die citaten die Daniel opgelezen heeft. Het is zo zichtbaar geworden voor al die priesters die dienen in de tempel. Het Messiaanse verbond werd opgericht door Yeshua in de 70 week van Daniel. Halleluja. Vers 12, 10 vers 12. Maar deze priester nadat hij één slachtoffer voor de zonde had geofferd. Hé, hey, hier is een slachtoffer. Ik zie dit als een verbondsoffer. Hè? Een, uniek, een verbondsoffer is een uniek offer. Nou, nog even iets over dat, dat verbondsoffer. Want een uniek offer met unieke omstandigheden. Israël is in deze omstandigheden. Ze zijn aan het eind van hun... Herstelde periode in Judea. De Romeinen overheersen hen praktisch. In die omstandigheden heeft God een uniek offer gebracht, zijn zoon, een uniek offer om een unieke samenleving gestalte te kunnen geven, het messiaanse rijk. Dat is het messiaanse verbond dat voor de verzoening wordt opgericht. Maar hier wordt hij een slachtoffer genoemd in vers 12. Een slachtoffer, dat is zabag, Shelamim. Dat is een vredeoffer, een dankoffer. Waarom een slachtoffer? Nou, eigenlijk uh, heeft dat weer met het Pesachlam te maken. En wij vieren nu Pesach. We hebben het Pesachlam geslacht, voor, uh, dat hebben wij niet gedaan. Maar de bedoeling was dat het lam werd geslacht in, Isra in Egypte, zodat Israël kon uitleiden. Het Pesachlam was ook een soort van verbondsoffer. En dat was een slachtoffer. Waarom? Dat Pezach moest gegeten worden. en de volgende dag weer verbrand. Dat was voorschrift voor het dankoffer. Een dankoffer mocht, moest de volgende dag volledig. worden verbrand, de overblijfselen daarvan. Dus dat was een slachtoffer. Een dankoffer. Yeshua's verbondsoffer. is dus niet een zondoffer of zo. maar een dankoffer: een dankoffer. Een offer van dank. En wij, als wij de tekenen van het verbond, als wij het brood eten, hè, dat, of de matsen die aan het lijden doen denken, dan, is dat, dan krijgen wij dat deel aan. En dan moeten we dat, dat doen met een dankbaar hart. Dat is de boodschap daarvan. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden, gezalfd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En dan komt dat verbond waar kwam die vraag nou vandaan net. Uit Jeremia 31. Na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten. zegt Yahweh: Ik zal mijn wet in hun hart schrijven. en ik zal die in hun verstand schrijven. En, en dat is nog niet gebeurd, weet u dat? Dat is nog niet gebeurd. Want, vers 17: Aan hun zonde en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Ben ik al zonder zonde, ben ik al zonder wetteloosheid? Nee dat is pas in de opstanding als ik gezalfd word of als ik daarbij hoor hè, bij die eerste bij, die, oh, bij dat allerheiligste misschien ben ik wel een leviet, dat kan hoor ik zal niet zeggen dat ik een priester ben dat zal hij wel bepalen hij weet, hij kan mijn hart doorgronden, hij zal bepalen wie bij het allerheiligste hoort of wie bij het het heilige volk hoort bij, bij die grote schade dat doe ik niet dat hoef ik niet voor hem te doen hoor ik hoef niet te zeggen ja ik ben van 144.000 maar hij heeft door dit verbond, heeft hij een salving bereid van de opstanding, van eeuwige volmaaktheid. En wanneer hij die opstanding, wanneer hij het allerheiligste zal zalven en die opstanding zal plaatsvinden, die eerste opstanding, dan wordt pas echt de Torah in het hart geschreven. Want dan is er in die Torah, in dat hart ook geen ruimte meer voor wetteloosheid, geen ruimte meer voor zonde. En in het verstand is dan volledig, 100%, 200%, Yahweh en zijn Torah, zijn eeuwige volmaaktheid. En aan hun zonde en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Halleluja. Dus, uh, ik, ik heb nog een korte samenvatting. En eigenlijk door uh, dit kort te zeggen... Samengevat is Yeshua en Johannes de Doper heeft dat zo mooi gezegd. Hij is het lam gods, Pesachlam, dat de zonden de wereld wegdraagt, Azazel. Hij is het lam gods, het Pesachlam, dat de zonden de wereld wegdraagt, Azazel. Zie je die twee centrale offers in, bij de, bij de uittocht en bij de verzoening? Die twee centrale offers die, die verbondswaarde hebben. Dat wordt in Yeshua samengebracht. En dat verbondsoffer, doordat hij dat gebracht heeft, heeft de rechtvaardigheid voor alle tijden gebracht. En heeft de Torah de profeten verzegeld. Ik heb het laten zien, Daniel 9, Leviticus 6, Leviticus 10, Leviticus 16. En het heeft de salving gebracht voor de eerste opstanding van de koninklijke priesters, die met hem zullen heersen als zijn bruid. En dat verbond zal zegenveren. Halleluja. Amen.